Je hebt zelf zeker ook geen klagen, Dolly. Je ziet er zo chic uit, zei hij veelbetekenend. Ze was weer wat minder op haar gemak. Het gaat me best, zei ze met een spoorje van haar vroegere agressiviteit. Ik heb hier een beste baas, een heer, begrijpt u? Vorige week heeft hij me nog opslag gegeven. Dat is de derde maal in achttien maanden. Prachtig. Dolly werd weer rustiger.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 Die een bloedende wond aan zijn achterhoofd had te bevrijden. Geen van de twee agenten had eerst hulpmiddelen bij zich, maar de jonge man wist handig een noodverband aan te leggen met een paar zakdoeken. Toen de rode kruisauto verscheen en het bewusteloze lichaam van Sammy Wren er voorzichtig ingedragen gedragen was, wendde Vlaanderen zich tot de onbekende jonge man. Ik dank u zeer voor uw hulp, zei hij. De ander glimlachte. Hij had een innemende.